And your old black hat Cause I wanna They look good on me You're never gonna get them Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. Het Afghaanse parlement heeft 10 van de 17 ministers kandidaten afgewezen... die door president Karzai naar voren waren geschoven. Begin deze maand verwierd het parlement ook al een groot aantal kandidaten. Karzai kwam daarop met nieuwe namen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 Onder de titel Hit for Haiti spelen toptennissers van de Australian Open. Morgen in Melbourne een aantal benefietwedstrijden. De opbrengst is voor Haiti. Bij een brand vannacht in een dagopvang voor verstandelijk gehandicapten in Hilversum is asbest vrijgekomen. Een groot deel van het gebouw is in de as gelegd. Direct na de brand heeft zich bij de politie in Hilversum een verwarde man van 30 jaar gemeld. Hij is aangehouden. Of hij iets met de brand in Hilversum te maken heeft wordt nog onderzocht. In Venlo is een voortvluchtige Italiaan aangehouden. Hij moet in Duitsland nog een gevangenisstraf uitzitten van 2,5 jaar wegens verkrachting. In Nederland was hij eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 5 maanden wegens drugsbezit. De Italiaan liep in Venlo tegen de toen hij tijdens een controle een gestolen identiteitsbewijs liet zien.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 Mooi begin zo aan het tweede uur van de Muziekboulevard met Yes, New State of Mind. Dit uur gaan we even kijken wat het weer gaat doen. En dat vind ik wel leuk. Daar moet ik even mijn collega Ja voor bedanken. Het dat, dat, dat, RTL-nieuws heeft in huis, maar nu heeft de Muziekboulevard ook in huis. Dus er gaat er lid van worden. Muziekboulevard.huis.nl. Ik vind het leuk. Daar kan er niks aan doen. Je moet alleen niet schrikken van die foto. Dat is <laughs> dus Jaap. Voor het geval dat je niet weet hoe die eruit ziet. En muziek gaan we ook doen van de scene. Met iedereen is van de wereld. David Gweddock staat nog klaar. Jennifer Lopez, Evelyn, Levine. En Gabrielle Kill Me, kill Me, kill Me. Hoe heet het naam? Maar maakt niet uit. Ik ga zo direct erop vragen om hem aan te kondigen, dat plaatje. Want ik kan hem nooit goed uitspreken. Dit is voor de misfits die je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 Basie heeft een die hoe Basie gaat In het donker kan ik jou niet zien Maar ik weet dat jij daar staat En ik heb het glas op jouw gezondheid Want jij staat One break to survive All I get is one chance So come on Five more hours to come up with a song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 Hier met one song en daarvoor de, de scene. Iedereen is van de wereld. ZFN Westkust weerbericht. Want de sneeuw of wat er nou eigenlijk nog buiten ligt, zal dit weekend zo goed als verdwijnen? We krijgen vandaag in de loop van de dag met een storing te maken. Daardoor neemt de bewolking toe en vanmiddag gaat het dan ook regenen. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is over land matig toch vrij krachtig. En een zee tot mogelijk hard, met de krachten van 4 tot 7. En de temperatuur stijgt langzaam boven het vriespunt naar 2 graden. Vanavond en komende nacht is het bewolkt en valt er enige tijd regen. De temperatuur stijgt langzaam verder naar 3 à 4 graden. En dan waait een matige tot krachtige zuidelijke wind. Nou, later in de nacht draait de wind naar het westen tot noordwesten en neemt een flink in kracht af. Morgen beginnen we de dag met veel bewolking, maar geleidelijk komt de zon tevoorschijn en is het best aardig weer. Het blijft droog en er waait een overwegend matig noord-westelijke wind. De temperatuur stijgt dan naar een maximaal van 5 en lokaal 6 graden. Naar zondagavond en maandagnacht is het vrij helder en is de kans op mist. De temperatuur daalt naar waarde iets boven het vriespunt en er waait overwegend matig, matige westelijke wind. Naar maandag zijn er dan flinke perioden met zon en blijft het droog. De wind waait uit richtingen tussen west en zuid... En is zwak tot hoog hoogheid matig van kracht en de temperatuur stijgt naar een milde 4 graden. Uh, maandagavond en dinsdagnacht is het helder en daalt de temperatuur naar waarde rond iets onder het vriespunt weer. De wind waait dan uit de zuiden tot zuidoosten en zwak tot hoog hoogheid matig van kracht. Dinsdag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en geregeld zonneschijn. Het blijft wederom droog en er waait een overwegende matig oost tot zuidoostelijke wind. En de temperatuur stijgt dan naar een maxima van 2 à 3 graden. Nee, in de nacht naar woensdag, ik kan wel een erg uitgebreid weerbericht doen vandaag. De dag na woensdag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en er waait de matig eh, en aan zee een vrij krachtige oostelijke wind. De temperatuur daalt naar waarde tussen de min 1 en min 3 graden. En woensdag, ja, heeft de bewolking alweer de overhand, maar het blijft nog steeds droog. De temperatuur stijgt er naar waardes tussen 0 en 2 graden en waait een matige tot krachtelijke zuidoostelijke wind. Ik wel grappig, ik zit zo in de studio. Vorig uur hebben we het even over dat we de Zandvoortse krant hier niet hebben. Want ondertussen hebben we volgens mij 200 kranten binnengekregen. Pascal komt meteen met zijn krant. Albert Joe komt eigenlijk de krant terugbrengen. Die hij gestolen heeft. Yeah. Waylon Hoardier, Wicked Way, en daarvoor natuurlijk Jennifer Lopez, Ain't It Funny. <laughs> volgens mij mag ik volgende week niet meer terugkomen. Want gaat hij zijn bestuursfunctie gebruiken om mij weg te krijgen achter deze microfoon. Ja, omkrijpen gaat niet over want Jan. succes. Uh, maar hij kwam wel met een mooie krant binnen. De onmerkelijke krant van Nederland had die mee mij even op. En er staat een mooi bericht, bericht in over een vrouw... die acht dagen in de lift vast heeft gezeten en het nog heeft overleefd ook. Want de Spaanse vrouw van 35 heeft de ultieme nachtmerrie van Elke Klaasdravoop overleefd. Ze zat daardoor acht dagen vast in de lift. Dat heeft de Catalaanse politie donderdag laten weten. Toen de vrouw vorige week uh, de lift gebruikte in haar huis... Was opeens een probleem met de stoomvoorziening? Een lift in je huis, joh. Ik ga het dan doen. Nou ja, na een aantal dagen begon familie haar te missen. Brandweer en politie gingen poggelshoogten nemen bij het huis bij Barcelona. En hoorden hun hulp geroepen van de vrouw. Nou, ze is naar het ziekenhuis gebracht en maakte het naar de omstandigheden goed. Ja, dit is een Tosca in de studio. Dat vind ik wel leuk. Dat is vandaan. Is die, die is wel ingeburgd ondertussen, denk ik zo, hè? Of, uh... Ja, die is heel goed ingeburgd. in de studio helemaal ook. Dat ligt heerlijk op de kussentjes van Jaap, geloof ik? Ja, dat ligt heerlijk op de kussentjes. Kijk, gaat helemaal goed. Ik weet niet goed. wat ze nu is, ik zie dat je... Ze is volgens mij weggelopen. Ah, uh, <laughs> uh, bij een vri vri vri vriendje van Rob. Oh, bij Rob is hij. is hij de... ook heerlijk. Nou, ja, ik kom er zo op, want een uh, vrijwilligers van het dierenstil in het Britse Oldam zaten nogal in hun maag met de collie Kent. Dit is geen collie, hè? Nee, nee, nee. nee, nee. Kruising Labrador, koolretrieven. Uh, oh, juist, gaat goed. Nou, het was een vriendelijk dier die collie dan die Kent. Maar luisteren deed hij niet. Het vermoeden begon te rijzen dat de hond misschien wel doof was. Nou, niets bleek minder waar te zijn. Sint had zijn hele leven bij een Poolse familie gewand. Dus hij sprak simpelweg geen woord Engels. Het is hier heeft de collie een intensieve inburgeringscursus van 4 maanden gegeven. En nu verstaat het dier prima Engels. Nou, mocht u interesse hebben in een tweetalige hond, dan moet u zich melden bij de RSPCA in Oldham. Dat is een stukje fietsen van een vier. Ik weet niet of er vliegtuigen op er naartoe gaan, maar je mag er naartoe. Maar uh, Mo, ja. als deze hond een beetje bier heeft opgedrinkt, opgedrinkt heeft gedronken en gedronken... Ja, want jij makken. zat al aan het bier. Nee, nee, nee, nee, geef het Tosca's een biertje van jou. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Dat doen we maar niet. Dat nee? is met mijn ouders, denk ik. Oh. Ja. Ruff, ruff, ruff. valt hij uh, al met Janna? Oh. oh, dat vind ik wel mooi om te zien. Uh, Rob, wil jij even een biertje van boven pakken voor Tosca? Dat vind ik wel mooi. Gaat die 5 wordt wordt Albertojon aangevallen door Tosca? Kijk hoe dat gaat aflopen. Ja, wat, wat zit je te zoeken, meneer Dieters? Lebens en Jons, hier bent een eikel. Die zit erin hoor. Moet je links kijken? Een wit deken. Nee? Ja. Nee. Uh, Dit vind ik wel een mooi idee. Uh, even kijken, ja. Vind ik wel een mooi idee, daar gaan we zo direct over hebben. Want de Duitse post die print brieven en stopt hem dan pas in de bus. Daar gaan we zo direct even over hebben. En de man over, overleeft drie weken alleen in een hut. We hebben Albert Jan wel al een tijdje gemist, dus misschien was hij dat. Ja. <laughs> um, juist. Wat zei je Rob? Hij komt uit de kast. <laughs> hij komt eindelijk uit de kast. Over oh, daar die roze trui. Nou begrijp ik hem. <laughs> Weet maar is het al dat je gaat scheiden of niet? Dat ik voor een man heb gekozen. Ik kan wel een presentator hier herinneren. Ralf Corazzi zat hier. Zijn vrouw zei altijd dat, dat, dat hij getrouwd was met Rob Harms. Is dat bij jou ook zo'n beetje over Ben je ook getrouwd met Rob Harms? Je bent nou uit de kast gekomen, je hebt je roze trui. Je bent mede-presentator van hem. Ralf was al getrouwd met hem. <laughs> ik zeg niks maar ik heel zwakjes op de achtergrond. Een mooie wijze woorden. Die moet ik ook wel vaker gaan gebruiken, denk ik. Of nou ja... Weet je, ik vind het wel een mooie love story dit. Het hele Zwift hoor je van mij. Ik denk dat ik even moet gaan duiken voor de vliegende... asbakken. In water. Ja, water, kijk uit. Mengpaneel. Back starts. I'm standing there on the balcony in summer air. See the light. But you never come as this Sexy bitch. Nee, ik ga niet over jou, Albert-Jan. En de Ford Taylor Swift love story, natuurlijk. we nou, kijken wat de Duitse Post nou ook alweer had. Want de Duitse Post bespaart op het leegmaken van brievenbussen. Want ook bij hun is de recessie ingeslagen. Het postbedrijf introduceert een systeem waarbij de klant een brief via het internet naar de Duitse post kan bezorgen, er kan sturen, en de brief wordt dan afgedrukt en vervolgens door een postbode bezorgd. Nou, de briefwisseling nieuwe stijl is met 46 eurocent goedkoper dan de traditionele brief, want de Duitse standaard bedraagt daar 55 euro cent. Nou, de Duitse post hoopt, hoopt dat het systeem ook bedrijven aanspreekt om zo een bulkpost bulk te versturen. Nou, de woordvoerder van de Duitse Post noemt het een hybride plan. Omdat er gewerkt uh, wordt aan een volledig elektronisch postsysteem. Het nieuwe systeem zou van de zomer gelanceerd worden. Dan kunnen ze toch gewoon via internet ook de, de, de brievenbussen thuis elektronisch maken. En dat dat het printertje is en dan eruit komt, scheelt ook weer bezorgers. Dat lijkt me helemaal elektronisch en helemaal hybride, zoals ze dat zeggen. Nou ja, over die man die drie weken alleen in het hutje op de hei heeft gezeten. Hij zit nog steeds achter me... Volgens mij was Albert niet, maar. Daan hebben we tijd niet gezien. Nou, Rob zag ik gisteren nog. Pascal, jou heb ik het tijd niet gezien. <lacht> ben je in Noorwegen toevallig geweest? Dat <lacht> nou, zal hem. Nou, een man die onderdak had gevonden in een berghut in het zuiden van Noorwegen. Nadat hij drie weken geleden zijn enkel had gebroken tijdens een Langlauftocht, is gered. Dat deelde de lokale media mee. De, het Duitsland afkomstige man. Dat zou zo'n Pascal kunnen zijn. Begon op 26 december een langlaaftocht, maar brak zijn enkel toen hij van het pad was afgedwaald. Door het gebruik van zijn gps-ontdekte ontdekte hij een nabijgelegen berghut van het staatsbosbeheer Stetskog. En slaagde hij erin die te berekenen, anders de krant daar in het Noorwegen. Nou, in de hut uh, in de hut vond hij enkele voorraden die echter bijna op waren op het moment dat hij twee Noorse vrouwen opmerkte. <laughs> Waar gaat dit bericht even? Die zet hij namelijk voor mijn neus te Twee Noorse vrouwen opmerkten die dicht bij de hut waren gestopt om te picknicken. De vrouwen hoorden zijn geroep en beklommen een bergtop. om bereik te krijgen voor een gsm om de hulpdiensten te alarmeren. Nou, de man werd overgebracht naar het ziekenhuis in Stavanger. in het westen van Noorwegen. De onfortuinlijke skiloper was niet als vermist opgegeven. En een hamburgertent, die vind ik wel mooi. Hamburgertent start hamburgerlozes dag. Ja, dat is goed voor je business. Nou, een hamburgerketen in Amerika heeft sinds kort een vleesloze dag ingesteld. Het betreft de keten Acme Burger in Salt Lake City. Op maandag, de Meat Free Monday, zijn in het restaurant onder andere bonenburgers... Uh, ...en een menu van tofuburgers met rode curry, pindasaus, groente zoetzure gember, zoete aardappelen... ...en gegrilde veggie sandwiches te krijgen. Verder zijn er te krijgen rode bietensalade. Hé, hey, Albert-Jan! geborgen bietensalade van alles die ook komt weer. En zelfs in de Amerika naar voren. De bietensalade met geitenkaas, pijnboompitten en vinaigrette. Een spinaziesalade met pompoenzaadjes, gedroogde vlierbessen en rode uien. En een gemixte groene salade met wortels, tomaten en ook weer vinaigrette. Nee? Vind je dat niet lekker, Dan? Oh, jammer. Even kijken. zo voor nog een mooie... Uh... Ja, een nieuwe gein, iemand van 23 was ook wel leuk toen te worden. Want een automob automobilist dacht uh, gisteravond uh, aan agenten te kunnen ontkomen door op het dak van een huis te klimmen. Een 23-jarige Nieuwegein reed door het rode licht en wilde daarna kosten wat te kosten uit de handen van de politie blijven. Dat heeft de politie bekendgemaakt en na een wilde achtervolging door Nieuwegein... waarbij de man op agenten probeerde in te rijden, rende hij een willekeurig huis in en spurte naar boven. De bewoonster van het pand meldde de politie dat de man het huis al had verlaten. Op balkon lieten verkeersovertreden sporen in de sneeuw achter... die erop wezen dat hij maar op één plek kon zitten en dat was op het dak. Nou, de politie wist de man ervan te overtuigen zijn verstopplek te verlaten... Hij is gearresteerd en de auto is in beslag genomen. Ik vind het wel een mooie manier. Maar die sneeuw, die komt maar weer terug om, om je verstopplekken te verraden. Dus al vaker, heb ik je dat verteld. Blij dat er geen sneeuw meer ligt. Ever oh, oh, oh. En Albert En heeft hem een beetje voor me doorgestart. Dat vond ik wel lief van hem overigens. Maar zo is hij ook wel af en toe als hij er zin in heeft. Kon ik even op de bank zitten. Hé, hey, de Bioscoop top 10 heb ik voor jou in uh, petto. Op nummer 10 een drama uit Amerika met Natalie Portman en Tobey Maguire. De brothers dus. Op nummer 9 all Dogs of Comedy. The Men Who Stare at Goats, Comedy uit Amerika met George Clooney op nummer 8. nummers en wraak op Argus op nummer 7. En op nummer 6 de hel uit 63. Het barre nog oh uh, over LCD gaat hij inderdaad. Nou, Elven en de Chimpanse. is squeakrol. Blijf het een moeilijk woord vinden. Animatiefilm uit Amerika op nummer 5 dus. Op nummer 4, It's Complicated. Die is gisteren in een circus geweest als een Ladies Only uh, film. Met Meryl Streep en Steve Martin en endelijk Baldwin. op nummer 3, komt een vrouw bij de dokter. Op nummer 2, de actiefilm uit Amerika met Robert Downey Jr., Jude Law en Rachel McAdams. Sherlock Holmes. En op nummer 1, wederom, Avatar, de actiefilm uit Amerika. Nou, even daar gaat over een gewonde oorlogsveteraan, een genaamd Jake Sully. Maar dan in de toekomst, die onvrijwillig met enkele anderen naar de planeet Pandora wordt gebracht... ...om deze te kolonis koloniseren voor de mensheid op aarde. Deze planeet wordt bewoond door de navi, een mensachtig ras met een eigen taal en cultuur. Ja, de navi doen er alles aan om een volk te beschermen tegen de mensen. En Sully raakt betrokken bij hun vrijheidsstrijd, maar ja, daar komt hij dan. Hij wordt ook verliefd op een van hen. De film duurt 162 minuten. En is een actie, avontuur, sci-fi en thriller. Nou, ik heb een nummer klaarstaan speciaal voor Albert Janne. Wederom, ja, ik kan er niks aan doen. Deze moet je kennen, Albert Janne. Die ogen, als je, als je zingt, jongen, ik ben nog meer verweer zitten met dan ik. kijken.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 Uit Ankara. Ik heb een hond, een Bouvier die doet haast niemand kwaad Soms luistert hij niet, maar je weet hoe dat gaat Ik riep, hé hey, wat kost het, Wie de vrouw naar me keek En ik was me geregeld, soms één keer per week Ik kijk graag naar vechtsport, het liefst in een kooi En mijn dochter tien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 Mijn hond heeft geen riem, maar een touw met een lus. Ik heb het aan tafel overzweren met bus. Ik schop tegen auto's met een alarm en ik vraag in de hittegolf: Heb jij er ook zo warm? Ik ben een eikel. Je bent een eikel. Ik ben een eikel. Het eerste soort eikel. Soms vragen we af, hebben ze gelijk. Als ze zeggen: Hey dof. Jij bent niet wat je lijkt. Jij bent best oké okay als je iets verder kijkt. Nee, nee, nee, je bent een eiko. Je bent een Ik ben een eikel. Ah, ah, ah, ah. Kijk, ik heb op zich een redelijk normaal leven. Ik heb een auto en daarmee rijd ik altijd 70 kilometer per uur voor het milieu. Op de linkerbaan van de snelweg met een sticker achterop. Ik rem soms voor dieren.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 Ik heb een dochter van twee, als die vraagt, papa, waar is Nijntje? Zeg ik, Nijntje heeft kanker, Nijntje gaat dood en Bert heeft Aids van een. Ik heb op zich een leuk leven, Eén keer de week ga ik naar het concert gewoon of lekker lang uitgebreid te hoesten. En op een mooie dag in de zomer gaat deze jongen naar de Efteling. Maar dan gaat hij niet alleen naar de Efteling, dan gaat hij met een busje vol de menten bejaarden naar de Efteling. En dan zoeken wij de rij met de meeste kinderen. Ik ben Op mijn plek kunnen zitten. Vijf letters, één woord. E I Nou komt hij, Albert Jan. Ik ben een eikel. En ik ben er nog trots op ook. Leverse Jansen was hij natuurlijk met je bent een eikel. Nou, Albert-Jan is niet echt een eikel als je iets verder kijkt, is het wel een lieve man. Dat weet ik zeker. Zou direct naar de klok van 2 uur zo Albert samen met Rob Harms de Zandvoort op zaterdagshow weer gaan presenteren. Ik ga zeggen dat dag 16 in 2010 voorbij is voor mij voor de muziekboulevard. Nog 349 dagen te gaan in 2010. Dat maakt het de tweede week alweer en het is vandaag 6 januari. Over vijf minuten is het nieuws er alweer. Ja, wat gaat dat weer snel. En ik wil Daniel Levens bedanken voor zijn tomeloze inzet voor de kapotte krantenknipsels. Pascal van den Beek natuurlijk bedanken voor zijn hele krantenknipsel. Jos, ja, José, voor het plastic zak, denk ik dan maar zo. Rob Harris, waarvoor moet ik jou bedanken? Ja, nee. Daar kan ik niks voor verzinnen. jan heerlijk dat je afgelopen drie kwartier mocht afzeiken. Ja, daar is ie. Nothing sweet about me, hoor je. Gabrielle, chill me. Tot aan het nieuws. En ik zeg tot volgende week.